Levi van Eck met het NOS-journaal. In Duitsland is een klein vliegtuig neergestort op een huis. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Volgens de politie is een van de slachtoffers waarschijnlijk de piloten. Of er ook bewoners van het huis zijn getroffen is onbekend. Het ongeluk gebeurde in een stadje zo'n 30 kilometer ten oosten van Roermond. Een getuige zegt tegen een Duitse krant dat het vliegtuigje vlak voor het ongeluk... ...laag overvloog met opvallend veel lawaai. Het grootste gevaar voor een vloedgolf door het afbreken van een bergwand in Zwitserland is geweken. Het rivierwater dat werd tegengehouden door de stukken afgebroken rots kan toch geleidelijk wegstromen. Woensdag ontstond er een aardverschuiving toen een gletsjer gedeeltelijk instortte. Het dorpje Blatten werd bijna helemaal bedolven onder puin. In Schiedam is vannacht een gezin thuis overvallen. Twee mannen bonden de ouders en een van de dochters vast. De politie was snel ter plaatse en heeft twee verdachten opgepakt. De vader raakte bij de overval gewond aan zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis. Waarom het gezin in Schiedam werd overvallen is niet duidelijk. Op het EK roeien in Bulgarije hebben de Nederlandse vrouwen al twee keer goud binnengehaald. Roos de Jong en Tessa Dullemans waren de snelste in de dubbel twee. En ook de vier zonder wist met een uiterste krachtinspanning de Roemeense ploeg op het laatste moment te passeren. En tennisser Tellen Griekspoor heeft de achtste finales op Roland Garros bereikt. De Nederlander had het lastig tegen de Amerikaanse Ethan Quinn. Uiteindelijk wist Griekspoor in vijf sets te winnen. Het is voor de 28-jarige tennisser voor het eerst dat hij in de achtste finales van een Grand Slam toernooi staat. Het weer, zon en bewolking. Het is 21 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland...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 Ik Graham uit de jaren 80 en step right up. Het is even na drie uur. Zandvoort welkom terug. Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, research. Ja, het ja, is nog steeds mooi weer. Het is nog steeds mooi weer. Lekker raampje open. Heerlijk. We zitten er goed bij aan de tolweg. 10a. Ja, we hebben hier ook het raam open en dat is echt heerlijk. Zeker. Nou, heel lekker weer. Ga je nog barbecuen, of niet? Um, nou ik ben niet zo'n barbecue En uh, weet je wat het is Ik, ik heb net een hele week uh, Een detox gedaan Oftewel ik heb niet gegeten Alleen maar uh, drankjes gehad uh, Thee en water en zo Dus uh, ik ben wel blij dat ik een beetje soep uh, mag eten ah, Kijk eens aan Jeetje. Dus dat helemaal... je dat volhoudt. Ja, het is, het is goed te doen. Okay. En, uh, dus nee, zeker geen barbecue. Ga je nog barbecue? Nee, ook niet hoor. Nou, het nee. zal wel een uh, snackbarretje worden of zo, denk ik. Oh ja, ja dat gebeurt vaak. Ja, later. zeker. Ja. Nou, wat gaan we in dit uur allemaal doen? Nou, we gaan uh, Benno bellen. Uh, want uh, volgende week hebben jullie een hele speciale uitzending. Dat gaat helemaal over de zee. Je gaat allerlei uh, leuke mensen interviewen. De en, redders uh, aan zee gaat het uh, over. De redders aan zee. Ja, en dat doe je samen met Benno. En uh, er komen gasten, dus dat is een heel leuke... Uh, nou, Benno mag dan even vertellen wat, die, uh, wat, die, wat jullie gaan doen. Dan hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Uh, maar we hebben ook nog uh, Zandvoort uh, nieuws. Oké, okay, nou, gezellig uur uh, weer. Zandvoort op zaterdag. We gaan gewoon uh, lekker door met uh, de zonnige muziek. Hier is Bluff en uh, Gijken Aanaar en landen. Niets is beter dan met jou... De...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 Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk, ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent, hij Volgende week gaan we ook weer aan zee hè, met de radio. Ja, samen met uh, Benneveug in uh, Zandvoort. Uh, op zaterdag speciale zee uitzending. Maar Benno gaat daar dus dadelijk uh, na het volgende plaatje alles over vertellen. Eerst hebben we nog een uh, berichtje voor de luisteraars. Jazeker. Uh, het gaat over de dorpskerk. Naar aanleiding van de twee recente artikelen in de Zandvoortse courant. met de mogelijke toekomstscenario's van de protestantse kerk aan het kerkplein. heeft dominee John Vrijhof. Een open brief gestuurd naar de redactie. Nou, ik heb, dat was een hele lange brief, dus daar ga ik niet helemaal voorlezen. Maar het, ik wilde even de, de, de plannen met de open kerk, met de, open, met, sorry, met de dorpskerk wilde ik even vertellen. Nou, De plannen zijn, de voortuin wordt een mooi groen uitnodigend terras, een plek voor ontmoeting en een verrijking van het kerkplein. En dit terras wordt verbonden met de kerkzaal. Dit doen we door twee ramen in de kerkzaal te veranderen in glazen deuren. Nou, ik weet inmiddels dat het ook de bedoeling is dat je dan vanuit het terras de kerk in, in kan lopen door die deuren. De noordelijke vleugel, en dat is aan de kant van het plein, wordt een nieuwe hoofdingang met een hal en toiletten. En daarboven komen nog kleine zalen. En de kerkzaal zelf blijft zoveel mogelijk behouden als een meent... Nou, daar heeft hij een heel verhaal over waarom het een meente is. Maar heel kort. Een meente is een ruimte, geen eigen plek. En dat, dat, dat vindt hij heel belangrijk. De kerkelijke gemeente wil ruimte bieden aan haar, in haar zaal. Maar wil niet dat het een plek wordt. Een ruimte voor van alles en nog wat. Nou, wil je echt weten wat dat, hoe dat hele, hoe de hele brief luidt? Kijk dan even in de krant van, van deze week. Oké, okay, wel spannend hoor, die uh, verandering uh, aan de kerk. Ja, ja zeker. Het blijft een uh, mooie plek en een mooie ruimte ook. Uh, inderdaad om uh, een aantal dingen uh, te organiseren en het terras erbij. Ja. Maar er is het niet de bedoeling natuurlijk dat je flink uh, aan de bier gaat en daar naar de kerk in. Nee. Dat lijkt me nee, niet. Dat, uh, dat willen ze zeker niet. Nee. En wat ik, wat ik ook zo mooi vind, uh, het potje zeg maar voor onderhoud van de kerk, die is best nog wel gevuld. Dus ze kunnen nog best wel een aantal jaren de onderhoud... Uh, Blijven doen van, uh, van de kerk. Dus dat, dat, dat is wel heel mooi. Dat het is niet zomaar je laat het los en dan stort het in of zo. Nee, dat uh, wordt een goede overdracht. Ja, het is echt uh, onze dorpskerk. Dus uh, ja, die moet wel uh, blijven bestaan. Ja, ja. En gelukkig kan dat uh, dan als de nieuwe plannen worden gerealiseerd. Dankjewel voor het bericht. Ook na te lezen uiteraard in de Zandvoortse Courant. Zoals Richard net al zei. Zo dadelijk gaan we bellen met Benno Veuge, collega radiopresentator En volgende week hebben we een speciale zandvoort op zaterdag. Daar zijn we te gast, dat kan ik alvast verklappen, bij de Bloemendaalse Reddingsbrigade. En wat we daar allemaal gaan doen. En wie er langskomen, nou, dat hoor je zo dadelijk van Benno. Eerst gaan we eens even kijken hoe ons Fries is. Een hit van een heel tijdje geleden, hier is de kast in Nijedij. Vrij om heen te gaan. als we te dijken, de mode is te nij, om stil te stil. Het leven diep ramp, het wacht je te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, niet bang, het hoeft niet meer. Dus ik. Jammer in ho, hand, jammer in het, als doe ik doods maar mij. Jij is mijn ho, jij is mijn het, jij wilt besteden om daar. Lang wie het wordt, en zuster, als komt het daar, vindt het lood, zien wij. That In de voet, begin op een Want de liefde gaat voort, de mij is maar vrij. Kom dat hij vindt Lekker hoor, een beetje Nederlandstalige muziek op de Zandvoortse radio. Naar Zoutenlanden hoor je in Nijedij. Nou, mooi moment om te gaan naar Benno Veugen. Goedemiddag, Benno. Ja, goedemiddag, Rob. Een hele goedemiddag. Hoe is het met je? Ja, prima. Lekker hoor. Ja? Ja. Le Lekker le van het weer uh, aan het uh, genieten? Ja, zeker, zeker, zeker. Mooi, mooi, mooi. Ja. En druk voorbereiden voor uh, volgende week, want uh, daar bellen we je voor. Volgende week oh, ja. hebben wij een speciale uitzending van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, ik ben blij dat jij het zegt. Dan uh, zal ik me even voorbereiden. Nee, oh grapje. Dus, uh, het programma is klaar, de gasten zijn klaar. En uh, ja, het is allemaal jouw schuld, Rob. Dus jij, uh, jij begon een maanden geleden over. Soms zullen wij weer eens gezellig bij de reddingsbrigade Boebedaal een radio gaan maken? Want ja, daar waren we... In uh, 2023 waren we daar, omdat uh, toen de Reddingsbrigade 100 jaar bestond. Dus, uh... En ik vond het zo leuk. Ik denk, dat uh, ja. moeten we nog een keer doen. Nou ja, dat vond de Reddingsbrigade ook. Dus we zijn van harte welkom. En ik heb wat mensen geregeld die uh, graag willen komen. En we hebben een aantal thema's. Dus dat gaat helemaal uh, goed komen, denk ik. Wie ga je allemaal interviewen, Benno? Uh, wie ga ik interviewen? Ja, dat is een goede. Nou, in ieder geval. Uh, de. Uh, van de reddingsbriefgaarders IJmuiden, Bloemendaal en Zandvoort. Daar komen de mensen uh, van langs. Uh, uh, dan van de KNRM Zandvoort. Uh, verder komen twee burgemeesters langs. Uh, die van Bloemendaal natuurlijk en van Zandvoort. Oh. En dat komt omdat zij uh, de burgemeester van Bloemendaal, Michel Roch, die is... Uh, ...beschermheer van de reddingsbrigade Bloemendam... ...en onze eigen David Bollepurg is uh, voorzitter van het reddingsstation KNRM Zonvoort. Hmm. Dus, uh, en dan hebben we natuurlijk nog een aantal actuele thema's... ...waar, uh, waar we, uh, wat we de heren ook voor willen leggen. Ja, en waarom uh, doen we deze uitzending uh, juist uh, nu? Uh, nou ja, het is het ook twee weken voor de zomer... En um, dan ja, dat, is het leuk om even. Kijk, de verwachting is dat verschillende weerinstituten. die verwachten een hele lange, hete zomer. En, uh, en daarom willen we natuurlijk onze eigen uh, helden van zee en strand. willen we even in het radiozonnetje zetten. En eens dus even bijbabbelen over de nieuwste dingen. Uh, zo even bijvoorbeeld uh, Redis Brigade Bloemendaal een uh, nieuwe jetski aangeschaft. En, nou, eens even kijken hoe die bevalt. En ja, en er zijn natuurlijk allemaal uh, en, en, uh, er zijn nieuwe vlaggen. Daar is al eerder in, uh, in de hand bij de collega's in andere programma's over gesproken. Maar dat gaan we natuurlijk even herhalen, want dat zit niet gelijk tussen de oren. Dus, uh, en, uh, ja, uh, van alles wat nog uh, uh, ter sprake komt. Natuurlijk ook een stukje veiligheid op het strand. Dat hebben uh, we sinds. Precies... In 2003 zijn er allerlei mediaberichten over, met name in Zandvoort, dat het toch jongeren dat, uh, het leuk vinden om uh, horen van Rosso elke keer te trappen. Nou, hoe gaat de burgemeester daar uh, dit jaar mee om en dan gaat hij uh, proactief daar al mee aan de gang. Dus dat, uh, dat horen we graag van hem. Zeker, nou dat gaat uh, weer een hele mooie uitzending worden volgende week. Vanaf uh, Renis Michade onze buren uh, zeg maar, uh, Benno. Ja. En uh, ja, ik heb er zin in. Ja, gelukkig. Ja, jij ook. <laughs> ja, en we hebben ook uh, hulp van uh, onze uh, eigen Thomas. Hè. Die gaat als, uh, ook bijstaan bij, bij de uitzending. Ja, Thomas dus, de Jong doet ook gezellig mee. Dus uh, we gaan met een de zware delegatie... en we nemen onze eigen fotografen mee. Dus uh, met een de zware delegatie gaan we richting dan. Zo, zo, zo. Ze zijn voorbereid. Als ze de radio uh, aan hebben gehad, in ieder geval nu... Dan weten ja. ze hoe wij uh, daar ter plekke gaan komen. Ja, precies. Ja, nou, Benno, uh, dank je wel even voor uh, de toelichting. Volgende week ja. zaterdag dus uh, lekker luisteren naar uh, Zandvoort op zaterdag. De C-uitzending van uh, dit uh, radioprogramma. Uh, we hebben het over uh, redders op en aan uh, C die er allemaal uh, zijn. Een hele fijne zaterdag, uh, Benno, verder. Ik wens jullie ook een hele fijne uitzending. Dank je wel, Richard. Daar zijn we blij mee. Oké. Benno, ik zie je volgende week, hè? Oké, okay, goed zo. Oké, okay. hoi. Hoi. Hoi. Met her late in the summer. Asked name and her number. She said, whoa, whoa, whoa. Let's take it slow. Oh, That stolen kiss by the river. Made me shake, made me shiver Down to my bones Said I'd need you more And I swore that I'd never fall in love again But when you talk like this and you look like that Ah, ah Ground. Did it feel like this when you left the clouds? And I spoke to God and he told me how That an angel lost his love and found I spent half my life begging on my knees For a girl like you, the one, a guy like me And it feels so good, I could barely breathe But I need my breath back just to tell you that I, I, I Imagine if the song just like stopped and then came back in like De single Zandvoort uit 2004. We hebben het over de damesgroep uh, Defalicious. En uh, zij waren de plaat voor uh, Zandvoort uh, 700 jaar. Want uh, in 2004 uh, bestond uh, Zandvoort uh, 700 jaar. En wat bedoelen ze met Zandvoort bestaat 700 jaar? Wat was er dan het begin 700 jaar geleden? 700 jaar geleden, ja. ja. Wat, wat was er toen? Um, ja, de hele geschiedenis heb ik niet even in mijn hoofd zitten. Ah. Dus daar overval je me een beetje. Kijk, ik ben al zo benieuwd of dat dan één huisje is. Of dat dat er tien zijn. Of nee, beetje... nee. Ja. De Sonfort is uh, toen de tijd uh, gekocht uh, door iemand. En uh, ja, die heeft daar een uh, badplaats uiteindelijk uh, van gemaakt. Ja, maar, dat... maar hoe dat uh, verder uh, zit oh. moet je mij niet, niet mee helpen op dit moment. Uh, Diffelisjes in ieder geval. Leuk, uh, de demo was opgenomen bij ZFM in de studio aan het uh, Gassersplein. Ja. Dus uh, ik heb toen de tijd met deze dames uh, het plaatje opgenomen. Leuk, hè? Dus, Leuk. Nou, wie, wie zijn het? Diffelisjes. Diffelisjes. Diffelisjes. En Zandvoort, zo heet die plaatje, vindt hem verder nergens, hoor. Alleen uh, bij ZFM hoor je hem nog af en toe loskomen. Zo ook uh, bij onze collega van Goedemorgen Zandvoort, Ben Zonneveld. Mm -hmm. Dus, nou, tijd voor de evenementjes. Hier. Ja. Uh, Zandvoort. Uh, op zaterdag 14 en zondag 15 juni... staat het strand van Zandvoort in het teken van sport en entertainment. De eredivisie Beach strijkt neer... met spectaculaire beachvolleybalwedstrijden. Zomerse vibes en volop actie voor bezoekers van alle leeftijden. Midden op het strand verrijst een centicord, waar de beste Nederlandse volleyballers en opkomende talenten strijden om de winst. Rondom het veld ontstaat een levendig festival... met sfeervolle terrassen, muziek en een fanzone vol entertainment. Nou, het is niet alleen kijken, ook meedoen. Want in de week voorafgaand aan het toernooi... vanaf donderdag 12 juni... vindt een breedte sportweek plaats, plaats... en is er al van alles te doen op het strand. Denk aan een clinics voor scholen... en een horeca- en Zandvoort doet daar nog steeds een schepje bovenop met Team NL Sport Experience. Een reizend sportfestival met een breed programma aan sportactiviteiten. En dat is gratis toegankelijk voor iedereen. De Eredivisie Beach en alle site-events zijn gratis te bezoeken. Met meer informatie vind je op eredivisiebeach.nl slash Zandvoort. Dus eredivisiebeach aan elkaar.nl slash Zandvoort. Oké, okay, dankjewel. Nou, ik heb nog een heel klein beetje geschiedenis uh, van uh, Zandvoort. Ah, we gaan terug uh, naar uh, 1810. Uh, en uh, toen uh, bestond uh, dit dorp uit uh, 700 inwoners. En ja, uh, ja ook een vloot he, met uh, tientallen bombschuiten. En vandaar ook uh, de bombschuitenbouwclub en dergelijke. Ja. Want uh, ja, daar werd uh, natuurlijk uh, mee uh, gevist uh, op uh, zee. En uh, ja, uiteindelijk uh, kwamen dan de, de, de uh, hoe heet het? gevangen vis. Werd uh, vervoerd uh, naar, uh, naar Haarlem en uh, kwamen onder meer uh, in de visal op de grote markt in Haarlem uh, terecht. Een stukje geschiedenis van uh, Zandvoorts. Ja. Eventjes van het internet geplukt hoor, dit uh, van de genootschap Oud Zandvoorts. Dank daarvoor. En uh, wij gaan weer lekker uh, muziek draaien. De Samarieënbom met deze Franstalig plaats. Satin noir sur son teint blanc. A vous peignoir que c'est troublant. A vous c'est troublant. Je noirais bien, c'est ans. Mais j'en prendrai pour 110 ans au moins. Au moins sans ans Hélène, je suis pas vers mais je t'écris quand même que je t'aime, Hélène. Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard, doute et mon blanc. de toutes et mon blanc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 Nou, misschien kennen sommigen dit nummer niet, maar uitgekozen door jou Richard. Ja, wat een heerlijk nummer. Heerlijk nummer. Waarom heb je deze uitgekozen? Ja, uh, ik persoonlijk vind de wat bekendere Pink Floyd nummers niet de beste. En als je dan echt zegt van uh, wat vind ik nou echt een goed nummer, dan is dit dit nummer. Zeker, nou hele goede keuze. En uh, ja, we, we gaan hem misschien wel vaker draaien bij ons. Ja, ja. ja, ja. Of, of iets van Pink Floyd ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, het is zulke lekkere muziek. En ik denk dat de wat oudere luisteraars daar... Uh, maar misschien ook wel de jongere luisteraars... daar heel erg blij van worden als je ook uh, af en toe Pink Floyd uh, draait. gaan we zeker doen. We hebben nog uh, wat uh, evenementen uh, voor de luisteraars. Ja, dit weekend gaan we het hebben over de, de Hark... Uh, die organiseert de... Ha nou, sorry, even opnieuw. Dit weekend organiseert de HARC de historische Zandvoort Trophy. En HARC bestaat 50 jaar. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Waaronder de Triumph Competition en British HTGT. Ben je fan van historische wagens? Dan is dit evenement uh, dat je, die je zeker niet mag uh, missen. Nou, meer informatie op harc.nl. En dan slash NL en dan slash HZT. Oftewel Harc. dat schrijf je met h a r -C. NL En dan slash NL slash HZT. En dat staat voor historische auto Club. Kijk. Uh, nou, dan hebben we naar DTM natuurlijk. Uh, volgende week. Dat is uh, verschillende klassen laten zien uh, wat zij in de mars hebben. Naast DTM starten ook de gt 3 Supercars, De dus spectaculaire Porsche Carrera Cup Duitsland en de Formule 1 Academy. Ik vind het wel uh, grappig dat die heel erg veel in het nieuws is op het ogenblik. Er is zelfs een Netflix serie over. Hè? Over de F1 ja, Academy. Ja, is, is, is ook leuk natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik ben benieuwd of er ooit nog eens een dame doorgroeit naar de Formule 1. Want dat is uiteindelijk de bedoeling, hè? Nou ja, waarschijnlijk de dochter van Max Verstappen. Die gaat de eerste dame worden in de Formule 1. Oké, okay, ja. Dus oh, moeten we even, even wachten nog. Jaartje of 17. En dan uh, <laughs> hebben we een vrouw in de Formule 1. Nou, je kunt gewoon aan de deur tickets, aan de deuren tickets uh, kopen hiervoor. Oké, okay, nou dankjewel. Weer even wat uh, race nieuws. Uh, ook uh, zo op de zaterdagmiddag. Hier is trouwens uh, de nieuwe single van uh, Mau Een nacht als deze. Al uren geleden, maar alles ging anders dan verwacht Het is niet te geloven, hoe alles kan lopen En dat je al zoveel met me doet En van het ene komt het ander We hebben lang nog niet genoeg Een nacht aan Nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. Feel like moon chase me but i wouldn't mind it if you give me just a little bit or something we can work it with but De nieuwe single van Benson Bone was dat. We hebben nog even een paar berichtjes voor je als luisteraar. Richard. Ja, uh, we hebben een uh, Ibiza-markt. En dat heet Ibiza-markt on Tour XL. Morgen, hè? toch? Uh, ja. Uh, maak een selfie bij de VW Hippiebus. Laat je masseren bij de massage-stand... En laat je aura kleuren in, uh, in, in, in beeld brengen. Aan de hand van de fotografie in een buscamper. Uh, nou, het zit op de Badhuisplein en de Boulevard de Vavage. Van 10 tot 6. Uh, en het is gratis toegankelijk. Uh, kijk op uh, www.hipandhappyevents.nl www.hipandhappyevents.nl Um, nou, daar in het verlengde daarvan hebben we een Nataraj Beach Party. Het is ook een beetje, ja het is niet helemaal hip maar, of uh, uh, Ibiza, maar het is wel uh, spiritueel. Uh, morgen vindt ook het legendarische Nataraj Strandfeest plaats bij Mani Beach op het Zuiderstrand in Zandvoort. De hele middag en avond kun je genieten van zon, zee, strand, leuke workshops, hippiemarkt. Oh, er is ook nog een hippiemarkt. En de onweerstaanbare zomertunes van Chanto en Iradi. Bodie Beach is prachtig opgetrokken in Thaise sferen en dat belooft al wat voor het diner. Dus dat is daarnaast. Vega en vlees zijn mogelijk. Het begint uh, morgen dus om 1 uur. ...en eindigt om 11 uur. De kosten zijn 29,80 en de kaarten zijn te koop bij Hipsi.nl. Nou, zo hoor je morgen ook heel veel te beleven hier in Zandvoort. Zo dadelijk ook heel veel te beleven hier op de radio... ...want hij is binnen, Marco, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn dat je er weer bent. Zometeen een mooi stuk proëzie ja. van jou. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Wil je het afklappen? <laughs> Ik ook. Uh, ben, nee, weet je het nog een, niet? Een brokje nostalgie. Oh, oké. Okay. Nou, dat horen ze dadelijk even na vier uur. Tempo Doelo. Tempo Doelo. Blijf daarvoor luisteren naar de Zandvoortse radio. We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur met Snap. Ja, er staan morgen de mensen op de Ibiza-markt. Althans, ze denken op een uh, Ibiza-markt. Maar er is helemaal niks. Uh, hoe kan dat dan, uh, Richard? <laughs> ja, dat komt, uh, Rob. Uh, we hebben het uh, verkeerd uh, verteld net. Het is namelijk volgende week. Volgende week? Dus volgende week zaterdag en zondag. Oké, okay, dat is uh, gelijk met onze C-uitzending natuurlijk. Uh, ja, ja. Dus... maar dan luisteren ze pas wel even. Dus op de boulevard de Vaart. Ponga Oké, okay, volgende week is zaterdag dus. En uh, zondag, hè, zei je? Uh, ja. De hippie Markt, de pizza-markt...